Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dikter Hark met het NOS-journaal. De CDA-fractie heeft unaniem ingestemd met het regeerakkoord. De hele fractie, inclusief de Kamerleden Koppenjan en Ferrier, kijkt wel kritisch of de uitwerking van de voorstellen recht doet aan de CDA-beginselen en uitgangspunten. Volgens fractievoorzitter Verhagen neemt niemand in de fractie een uitzonderingspositie in. Wel zei hij dat je bij geen enkel voorstel kunt garanderen dat iedereen er altijd voor stemt. Verrier en Kopjan benadrukten dat ze het kabinet op zijn daden zullen beoordelen. Ze hebben daarbij de gang van zaken op het congres zwaar laten meewegen. De verdachte van de moord op Dirk Post heeft bekend. De 14-jarige Post werd vorig jaar doodgevonden in een bos in zijn woonplaats Urk. Voor de rechtbank in Lelystad heeft de jongen van 16 bekend dat hij Post met mesteken had gedood. Wat het motief was voor zijn daad is niet duidelijk. De OM heeft een jaar jeugddetentie en maximaal zes jaar jeugd TBS geëist. De twee medeverdachten van 13 en 14 jaar oud moeten morgen voor de rechter verschijnen. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zegt per 1 januari alle contracten op met zorgverzekeraar CZ. Het ziekenhuis is woedend omdat CZ heeft gezegd dat de kwaliteit van borstkankerbehandelingen er onder de norm is. Artsen zouden te weinig ervaring hebben omdat het ziekenhuis jaarlijks minder dan 70 borstoperaties doet. Volgens het Slotenvaartziekenhuis zegt dat aantal operaties niets over de kwaliteit. Door de maatregelen van het ziekenhuis krijgen CZ-verzekerden voor elke medische behandeling een rekening die ze moeten declareren. Ook moet CZ meer gaan betalen voor behandelingen. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor een mislukte bomaanslag in New York is veroordeeld tot levenslang. De Amerikaan van Pakistaanse afkomst heeft toegegeven dat hij op 1 mei een bom wilde laten ontploffen op Times Square, maar dit mislukte. De dader werd een paar dagen na de mislukte aanslag opgepakt. Het weer zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het is 18 tot 21 graden. Morgen veel bewolking en wat motregen in het westen. In het oosten droog en kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS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 Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. Met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is der Roosendaal van Radio ZFM Zandvoort.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 Geweldig. Eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk? Het, het circuit van zand wordt uiteindelijk.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 Dat was dus in 1948. Dat was de opening van het van het, van het echte.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 werd Zandvoort neergezet als racebestemming op de internationale kaart. Erik, waarom was dat? Nou, in, die, in die jaren waren er natuurlijk nog niet zo heel veel circuits in Europa. Uh, in Nederland had je dan Zandvoort, je had de in Duitsland, Hockenheim... Spa-Francorchamps in België. In Engeland had je een aantal circuits in Frankrijk. Maar laat ik zeggen, dan hield het eigenlijk wel op. En uh, dat betekent dat die autosport was natuurlijk enorm in ontwikkeling. Ja, dus Zandvoort was gewoon ook mede vanwege de ligging... Vlak Amsterdam aan de zee natuurlijk een geliefde bestemming om heen te gaan. En is dat eigenlijk nog steeds. Erik, er zijn natuurlijk zowel voorstanders van het circuit als tegenstanders. En dat zijn lokale mensen in wezen. Hè? Ik bedoel, hoe is dat in de loop der jaren gegaan eigenlijk? Nou, ik, ik denk zolang het circuit bestaat, zullen we altijd natuurlijk tegenstanders gehad hebben. Het circuit produceert, nou eenmaal, auto-races produceert geluid. En voor sommige mensen betekent dat overlast. Uh, aan de andere kant is het wel zo. Je moet, uh, als je kijkt naar hoe is de acceptatie van het circuit in Zandvoort. Dan is die ongekend hoog.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 En dat daar mensen ook tussen zitten die dat heel vervelend vinden. En daardoor tegen het circuit ja dat zal denk ik altijd zo blijven. Maar zolang weg de meerderheid, dus meer dan 90% het geen probleem vindt. Dan denk ik dat het circuit in zand voor bestaan heeft. This is Billy McCluskey van Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds at the start of the 31st Barmeer race on a hans Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit?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 dat leidde in, de, uiteindelijk heeft dat geleid zelfs tot een faillissement, uh, ergens met halverwege de jaren tachtig uh, van het circuit. En in die tijd speelden er ook al uh, andere problemen. Hè. Er waren natuurlijk toch wat tegenstanders van het circuit. Zandvoort uh, wilde ook uh, natuurlijk wat verder groeien. Uh, de woningbouw uh, uh, stagneerde omdat uh, ja, het circuit nam een hele grote uh, hap grond voor haar rekening. Uh, door de wet de die er was, mochten er ook geen huizen meer heel dicht langs het circuit gebouwd worden. Dus ja, er zat een behoorlijk spanningsveld.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 beperkt. We kunnen veel meer. Uh, iedereen wil heel graag een Sanford rijden. Alleen ja, wij uh, mogen het hek er niet voor open zetten om ze hier naar binnen te laten. Dat is ontzettend jammer. En dat willen we veranderen. Nou, uh, een hele lang procedure is dat. Uh, in samenwerking met uh, de gemeente werken we eraan. En de provincie Noord-Holland die natuurlijk uiteindelijk de vergunningverlener is. Nou, er wordt nu aan een nieuwe vergunning gewerkt. En we hopen dat we volgend jaar, in 2011, uh, dat dat allemaal afgerond is. En dat we dan dus meer internationale races in je kunnen organiseren. Thank yeah. you. Wat betekent A1GP precies?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 Der Start. Null auf hundert in zwei Sekunden. Los geht's. Super. Sekunden in 80 Liter nachgetankt, drei, vier, fünfmal Sekunden und schon bereit, wieder im Rennen.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 Mag ik mag je heel hartelijk bedanken voor deze enthousiaste uitleg over ons circuit in Zandvoort. En ik hoop dat er nog vele, vele, vele jaren zal blijven bestaan. Dankjewel. Graag gedaan. <tomst> Time. Top, ta. ta, ta.